Van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair minister Brekelmans van Defensie... verwacht dat hij met andere EU-landen een kopgroep zal vormen... die het eens is over stappen tegen Israël. Dat zei hij in de Deense hoofdstad Kopenhagen... waar een conferentie wordt gehouden met alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken... Brekelmans denkt niet dat alle ministers hetzelfde standpunt zullen innemen over maatregelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. De meningen van de 27 EU-landen lopen sterk uiteen. Ierland en Spanje zijn bijvoorbeeld voor hardere sancties, Hongarije en Tsjechië zijn er tegen.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 De Indonesische president Prabowo zegt dat er een onderzoek komt... naar de dood van de demonstrant. Regionale postbedrijven willen niet dat de postwet wordt aangepast. Een deel van de huis-aan-huispost moeten ze nu met korting... door PostNL laten bezorgen, maar die korting dreigt te verdwijnen. Daardoor vrezen de regionale postbedrijven dat ze niet meer rendabel zijn. Willem II-clubicoon Bud Brokken is overleden. Hij speelde sinds de jaren 70 388 wedstrijden voor de Tilburgse club. Hij stond ook op het veld voor Birmingham City, FC Groningen en FC Den Bosch. In 1992 stopte hij zijn profcarrière. Bud Brokken was 67 jaar. Het weer in het hele land kans op buien. Daarbij kan het ook onweren. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond is het een tijdje droog. Morgen veel bewolking en regenachtig bij opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Gezellig. He, eind van de avond, kroeg gaat sluiten. Wij lopen samen naar de fiets. Ik vraag netjes: hey, uh, zullen wij tongen? <tieden> uh, <tieden> <tieden> Ik vraag netjes: hey, uh, zullen wij tongen? En zij zegt Nee. Oh, nou, uh, dan niet. Joe. <tieden>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 Ik hier terecht, waarom voel ik mij zo? Eerst de pizza ligt naast een fles met wolka. Dit had ik nooit verwacht toen jij zei: schatje kon daar. Je dansen dans de Braziliaanse samba. Je raakt me aan, je chant. Je kust me, vlug maar daarna. Laat je me staan, je lacht, je pakt je handtas.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 Dag mevrouw, ik ben de Vries. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een beetje een raar verhaal misschien, maar ik heb vanmorgen een portemonnee gevonden. En uh, ja, voordat ik mee naar de politie stap, even gekeken wat er nou precies allemaal in zit. Een beetje nieuwsgierigheid eerder gezegd. Uh, een kaartje zat erin met dit telefoonnummer en daar stond ook bij het raar stukje. Ja, en, met die... en er zat ook 1380 euro in aan papiergeld en wat pasjes. Maar is dat uw portemonnee dan? Ja.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 En, ik heb geen oh, idee wat ik mijn moeder eerlijk op gezegd. Op het pasje van uh, de AM, ABN AMRO Bank. Ja. Uh, wat staat erop? Staat daar geffere maffiaje mee op? Even kijken. Ja, dat staat erop. Oh, dat is van mijn man. Die is een pot op beneden aan verloren. Jeetje. Nou, dan is die, heb ik hem gevonden. Nou, wat fijn zeg. Wat, wat fijn van u dat u daarvoor belt. Ja. Ja, tuurlijk. Jeetje, want hij weet vast niet hoe of wat. Nee. Want anders Goh. had hij mij vast gebeld. Nou zeg. Goh, 1380 man. euro zat erin. Nou.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 Ja, ik ben niet de beroerd om hem even langs te komen brengen, natuurlijk. Dan, of die postjes even de brievenbus in te gooien, dan maakt niet zo uit. Maar als hij dan zegt van ja, 10%, dan krijg je 138 euro. Dan denk ik, maar jongens, daar had al die moeite voor. Ja, ik weet het niet, meneer. Of zou ik die portemonnee gewoon weer gooien? Nee, wat zeker vind, niet. Want ik zeker vind het een beetje, ja. Nee, zeker niet. Maar ja, ik u begrijpt begon... ook wel dat 1200 euro voor ons heel veel geld is. Ja, nou, voor die man schrijf maar niet, want die is er nog, nog mee omgegaan. Die gooit het zomaar op straat? Nou, die gooit hem niet zomaar op straat. Dat begrijpt u denk ik ook wel. Dus er zaten ook vier condooms in.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 Come on, oh, come on, come on, come on, come on, come come on, dance on, come on, dance on, come on, my on, come on, come on, come on, come on, come on, come Your body, Your you okay. you yeah. you my, my body, you Snow, Snow Joe, Snow Original, Original. Travasi, Freddy Morera hey. en hey. Wow, Lobby, ik wil je wat vragen. Heb je thuis een griepplantage? Telkens als je opkomt dagen, is het weer een nieuwe rage. Hey. En ik wil je adviseren, mij als beer te adopteren. Owasbeer, pandabeer, of een bruine beer. Haha! <laughs> Yo, sexy party! Nieuwe lading, dopamine, Mami, kom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 Your body, My body, your body, span your body, sexy, your body, and lecker thing, your yeah. body, my body, your body, span your body, sexy, your body, with that day. Oh, we got a great animator, my dead, dead, dead, dead. Kayak, me, so what's on body, body, fire, hoof, that just got us clean, clean, fire, hoof, that just got us clean.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 Your my, my body, your body, your body, span sunny, your body, sexy attack, your body, and let it your yeah. my, my body, your body, span sunny, your body, sexy attack, your body, wig that thing! Firewolf, that just got us that just got us clean, clean, clean, that just us clean, clean, clean, that just got us clean, clean, clean, clean, Fire off, clean, clean, clean, clean, clean, clean, clean, Wauw! Wow. <laughs> Wat bleek? Nederland had in die week in de New York Times gestaan... met een artikel over een typisch Nederlandse traditie, namelijk de dropping. <laughs> nou, dat is uitgelegd dat bij kinderen in het midden van de nacht dumpen in een, een bos. <laughs> <laughs> en, begrepen ze helemaal niks van in Amerika. Dus David zegt, yeah, is it true, man, that you have like a Dutch tradition, like, you know, like a dropping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 Us is at a school camp or a soccer camp and then we wait till the middle van de nacht, and uh and then, uh, we gather all the children mekaar and then, uh, we take off all their phones because otherwise it is well all easy <laughs>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 Cut, cut a six-inch fathom through the middle of my soul. <laughs> and night I lie awake, with the sheets soaking wet, and a freight train I'm running run through the middle of my head. Only you cool my desire. I'm on fire. Someone took a knife, baby, edgy and dull and Got a six-inch fella through the middle of my soul Cool my desire oh, oh, I'm on fire home, did it go away, leave you all alone, no, no, got a bad design, oh, mm -hmm. I'm on fire. Tell me little darling, is it good to you, can it do all the things that I could do, oh, no, I could take you high, oh, mm -hmm. I'm on fire. Since through the middle on. of my soul. and not a lie awake with the sheets soaking wet and a freight train I'm running through the middle of my head, mm -hmm. only you cool my desire. Mm -hmm. I'm on fire. Mm -hmm. I'm on fire.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 Die Sinti wordt helemaal enthousiast van je klits, klets, klanderen van je ene reet op de andere. En die paasaas die zat aan ja, ja. En denkt onderhand hoe kom ik aan die hoed. Weet je, dat zijn allemaal die dingen. En ik, en ik, en ik, en ik.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 volledig Stay, stay, stay Van zo'n koekoesklok is natuurlijk al ridicule. Een dier, terwijl iedereen weet als er we, als we op deze aarde wezens rondlopen, waarvan je weet dat ze scheid hebben aan de tijd, dat je er nooit afspraken mee kan maken, omdat ze altijd te laat komen, dat zijn dieren. Want zo zijn ze. Probeer maar eens afspraak te maken met een das. Dan lo ja, loop je naar het bos, ik zie je een das. En dan, dan pak je de das en dan zeg je morgen zelf de tijd hier.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 Dan moet daar zand, ja, dan moet dan daar naartoe, hè <lacht> Maar kijk, maar deze beweging <lacht> hè, Die cruciaal is bij het kijken, Kunnen ze niet En dat proberen ze dan natuurlijk wel Waar Elan te laat is dan Ah, ah, breken ze poot Hij weet natuurlijk wel precies hoe laat hij zijn poot brak Maar dat, dat levert geen direct voordeel op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 Daar hadden net twintig minuten de tijd voor gehad. Twintig minuten. Weet wat ik in twintig minuten kan doen? In twintig minuten kan ik van schijndal naar de bos rijden. In twintig minuten kan ik met de tandarts op controle. In twintig minuten kun jij twee keer in tien minuten oudergesprek doen op school... waarin de leraar vertelt ongelooflijke droef ongelooflijke droeftoeter jouw participatiekluiter is. In twintig minuten kan ik in mijn eentje, in mijn eentje, hè? In mijn eentje hul van huis... van boven naar beneden stofzuigen. Hey.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 Maar je mag zelf kiezen, welke wil je dan? Uh, ik wil toch die witte! Als dat een menner was geweest... dan had ik een ijsje gekocht met tien witte bollen citroenijs. En ik had gezegd, hier schatje, en we gaan pas naar huis als heel dat ijsje op is. En dan had ik de meest bochtige weg naar huis toegenomen. Zodat hij kopsmisselijk was geworden. En dan had hij de ijs uitgespuugd. Had hij twee keer citroen geproefd. Hoeft hij nooit geen wit meer. Oh, dan don't know why you're chasing all the Yeah, the head of life. Ik laatst ook met mijn vrouw uh, te kijken naar een uh, Netflix-documentaire. Die ging over een seriemoordenaar En die seriemoordenaar had zijn vrouw vermoord. Had haar in motjes gehakt. En had haar in een vriezer gelegd. En mijn vrouw direct... Oh, dat bedenk je toch niet? Nou... Ze, nou. <lacht> <lacht> Bedenken is niet zo moeilijk, hè? <lacht> Voer het maar een keer uit zonder dat je moeder erachter komt. <lacht>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 Zijn, zijn er hier brauwwanders vandaag? Ja? Nou, gezellig. Ja.